Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Griekenland zijn 1200 kinderen van een zomerkamp geëvacueerd vanwege bosbranden in de buurt van Athene. Ook in de omgeving moesten duizenden mensen vluchten voor het vuur. Zo'n 200 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar voor sommigen komt de hulp te laat, vertelt deze ooggetuige. Er zijn geen firefighters, geen no, uh, helikopters, geen no planes. proberen huis te maar het is... Het is De is te De wind is heel duidelijk, heel sterk. Dus er is niets wat ze kunnen doen. Griekenland heeft last van een zware hittegolf. Bij 87 weerstations in het land werd de temperatuur boven de 40 graden. Onze woonwijken zijn niet goed voorbereid op extreme hitte, droogte of veel regen. Daarvoor waarschuwen experts. Er moet meer groen komen, zoals plantsoenen en bomen. Dan kan bijvoorbeeld het water beter worden opgevangen na een flinke regenbui. Veel organisaties willen hier ook wel mee aan de slag... maar bij de gemeente loopt het meestal vast, zeggen zij. In Zeeland zijn er veel te weinig ambulancebroeders en chauffeurs. Zorgclub Witte Kruis heeft daar wat creatiefs op bedacht. In ruil voor diensten op de ambulance stellen zij een vakantiehuisje beschikbaar. Jasper maakt daar gebruik van, vertelt hij tegen RTL Nieuws. Geen, geen beslommeringen, geen telefoontjes, geen e-mail, geen andere dingen die je thuis doet. Dat is er gewoon niet. Je bent gewoon vrij. en ik Een dagdienst, na vijf uur ben ik klaar. Half zes ben ik weer terug in het huisje en dan heb ik ook nog tijd om met het gezin leuke dingen te doen. Als Jasper een dienst draait, kan zijn gezin in het vakantiehuisje vertoeven. Volgens hem is het een goede deal, want een vakantiehuisje kost normaal 1600 euro per week. En nu hoeft hij daar maar vier diensten voor te draaien. Dan het weer. Vanavond trekken de buien via het Oostenweg. In de nacht wordt het 12 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en wordt het 24 tot 27 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu. Tussen app en vloed.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 Spin your love To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 just hold Zon, zee, zandvoort en zomerhit. De winter gaat altijd zijn gang. Niemand die dat verandert. Hij duurt me ook altijd lang. Dus ik ga er van door. Vergeet niet op tijd te genieten. Ja, iedereen is al zo druk.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 Un guaio simile a ah, chissà se c'è chissà se c'è guai si ne un'altra te con gli stessi tuoi discorsi quelle tue espressioni in un altro viso cogliere non so Sempre attenti ai spostamenti quando dal tuo spazio me ne uscivo un po' Boy, yeah, oh! It seems Het zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Alle C, -M -M. <tie> de vakantie. Zomer, ander, 23, korte rokjes vind ik beeldig, felle kleuren en een clip in mijn haar.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 De benen beest bij Jasje op de...